De Zweedse Belastingdienst zou ernstig zijn gehinderd bij de controle van Saab in 2010 en 2011. Een belangrijk deel van die periode was saap eigendom van Spijker, onder leiding van Victor Muller. Muller zou 690.000 euro hebben gekregen voor zijn werkzaamheden bij Saab. Het geld zou zijn overgemaakt aan een bedrijf van Muller op de Nederlandse Antillen. Dat bemoeilijkte het berekenen van premies en belasting.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 God gure na me Si de for me